6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Rutte erkent schende verkiezingsbeloften over Griekenland. Opnieuw protesten tegen Egyptische president. NOM eist 18 jaar in zaak Fred Hunt. Premier Rutte erkent dat hij zijn verkiezingsbelofte over Griekenland... niet helemaal gestand kan doen. Voor de verkiezingen zei Rutte als VVD-leider... dat er geen extra geld naar Griekenland zou gaan... De Eurolanden stemden er vannacht mee in dat de rente op Griekse leningen wordt verlaagd. Na het vragenuur benadrukte de premier dat er geen nieuwe steun naar de Grieken gaat... en dat ze geen nieuw geld krijgen. Maar de Grieken krijgen meer tijd om af te lossen tegen gunstige voorwaarden, erkende hij. Volgens Rutte blijft wel het grootste deel van zijn verkiezingsbelofte overeind. Maar het deel van de belofte dat er überhaupt geen geld meer naar Griekenland zou gaan... dat kan ik niet handhaven, zei de premier. Het kabinet trekt een aantal wetsvoorstellen in die door het vorige kabinet zijn gemaakt. De nieuwe regering wil ze niet meer of vindt ze niet meer nodig. Het gaat dan onder andere om het plan om minimumstraffen in te voeren... voor daders van zware misdrijven die in herhaling vallen. En ook het voorstel om de griffierechten te verhogen... die betaald moeten worden voor een rechtszaak wordt definitief ingetrokken. Het vorige kabinet wilde verder het aantal Kamerleden verminderen. En ook dat voorstel is nu van tafel. De grote gemeenten maken zich zorgen over de aangekondigde bezuinigingen op de langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. De zogenoemde G4 en G32 hebben erover een brandbrief geschreven aan de Tweede Kamer. Volgens de gemeente zal door de bezuinigingen het beroep op de zwaardere en duurdere zorg enorm stijgen. Daarmee schieten de maatregelen in het regeerakkoord hun doel voorbij en ze dreigen tot een onwerkbare situatie te leiden, schrijven ze. Het initiatief voor de brief komt van de Haagse CDA-wethouder Klein. Tegen de man die wordt verdacht van het doodschieten van juwelier Fred Hunt uit Amsterdam is 18 jaar cel geëist. De 20-jarige Soufiane B. zou in oktober 2010 samen met een andere man de zaak van Hunt hebben overvallen. Toen de winkelier de twee overvallers naar buiten wilde werken werd hij in zijn buik geschoten. Hij overleed korte tijd later. De mededader is nooit gevonden. Justitie denkt dat B. deel uitmaakte van een groep jonge mannen die meerdere overvallen heeft gepleegd. De verdachte weigert een verklaring af te leggen over de overval op Hunt. In de Egyptische hoofdstad Cairo betogen opnieuw duizenden mensen tegen president Morsi. Ze zijn boos over het decreet waarin hij zichzelf tijdelijk veel macht geeft. Onder de betogers zijn veel advocaten. Ze protesteren tegen de bepaling in het decreet... dat Morsi zijn besluiten voorlopig niet meer laat toetsen door rechters. De protestbeweging bestaat uit liberale en socialistische groepen... die vinden dat de revolutie in Egypte is gekaapt door de moslimbroederschap. Frankrijk zal de aanvraag van de Palestijnse autoriteit... voor een waarnemersstatus bij de VN steunen. Minister van Buitenlandse Zaken Fabius heeft dat bekendgemaakt. De Palestijnse president Abbas legt het verzoek donderdag voor... aan de algemene vergadering van de VN. Britse media melden dat ook Groot-Brittannië de aanvraag zal steunen. Nederland vindt de aanvraag onverstandig. Minister Timmermans zei onlangs dat het verzoek niet goed is... voor het vredesoverleg tussen Israël en de Palestijnen. Holland Casino gaat opnieuw flink snijden in het personeelsbestand. De komende twee jaar verdwijnen zo'n 450 banen. Volgens het bedrijf zijn gedwongen ontslagen onvermijdelijk. Holland Casino heeft al jaren last van dalende bezoekersaantallen... en dalende inkomsten. Afgelopen jaren verdwenen bij reorganisaties al 800 banen. Bij Holland Casino werken nu nog 4100 mensen. Op de stortplaats Derde Merwedehaven is wel degelijk voor 2002... een grote hoeveelheid asbesthoudend afval gestort. Blijkt uit TNO-onderzoek in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Het onderzoek werd ingesteld nadat de NOS in april had gemeld... dat er voor 2003 tienduizenden tonnen onverpakt afval met asbest zijn gestort. De provincie heeft lang volgehouden dat er in de eerste jaren van de vuilnisbelt... geen asbesthoudend materiaal is gestort. In het noordoosten van Duitsland is een Nederlandse bestelbus van de weg gehaald... die vol zat met illegaal vuurwerk. Autoriteiten noemen het een tijdbom op wielen. De bus werd aan de kant gezet voor een routinecontrole. De Nederlandse bestuurder en zijn Poolse passagier zeiden dat een busje leeg was. Maar in de laadruimte bleek 670 kilo illegaal vuurwerk te liggen. De NS wil komende winter ook nieuwe treinen inspuiten met antivries. Met dat systeem zijn de afgelopen tijd goede resultaten bereikt op oude treinen... Door de garantiebepalingen mocht het middel tot nu toe niet op nieuwe treinen worden gebruikt. De NS wil nu, in overleg met de leveranciers, ook proeven gaan doen met nieuwe treinen, schrijft staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur aan de Tweede Kamer. Door antivries tegen de onderkant van treinen te spuiten, kunnen sneeuw en ijs minder goed hechten. Het vind je nog? Vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Vooral in het noordwesten kans op een bui. Morgen wolkenvelden en af en toe zon. Vooral in de kustgebieden komt dan opnieuw een enkele bui voor. En het wordt ongeveer 8 graden. ANUB ah, Verkeersinformatie. Een normale avondspits met nog altijd de meeste files bij Utrecht en Rotterdam. Ongeluk op de A15 Nijmegen richting Goorkem. Dat zorgt voor 3 kilometer bij de afrit Arkel. Op de A27 van Utrecht naar Goorkem bij Houten 3 kilometer. Daar zijn nu drie rijstroken dicht. A28 Amersfoort-Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht-Uithof. 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En de Limburger ongeluk op de A76 vanaf de Belgische grens naar Heerlen. Tussen knooppunt Kierkensheide en Spouwbeek 4 kilometer. Bij Spouwbeek is de linkerrijstrook dicht. De N18 Varsenveld-Enschede is nog altijd in beide richtingen dicht bij Groenlo. Het heeft te maken met politieonderzoek. Verdienen jouw werknemers ook een pluim? Dat is zo geregeld.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 8 over 6, goedenavond, luidruchtige demonstraties op het Tagrierplein in de hoofdstad van Egypte... en een stevige internationale lobby voor de Palestijnen bij de Verenigde Naties. We zijn erbij dit half uur in Cairo en in New York. We beginnen met nieuws in Nederland, nieuws over zo hard mogelijk fietsen zonder doping. De vraag is, hoe doe je dat en hoe laat je het verleden achter je? De wielrennen-Unie heeft met de drie grote Nederlandse wielerploegen overleg gehad. Dat ging over het vormen van een commissie... die de dopingpraktijken in het Nederlandse wielrennen moet onderzoeken. Gio Lippens, zijn ze al klaar eigenlijk, Gio? Ja, Lucella, eindelijk. Want ze zijn om twee uur vanmiddag begonnen met die bijeenkomst. En inderdaad, al die grote Nederlandse ploegen waren erbij. De grote bazen van die ploegen, Harold Knebel, hè, van het voormalige Rabobank. Uh, daar zat ook Daan Luijks van Van Kanselij bij. iemand Sprekenbrink van uh, de Argos Shimano ploeg En Herman Ram, de Nederlandse dopingautoriteit, daar de grote man van. Die mocht ook aanschuiven. En uh, ja, ze hebben, ze hebben lang zitten vergaderen en uh, zojuist... Een uh, half uurtje geleden kwamen ze uit uh, de vergaderzaal. En uh, dat was er in ieder geval uh, wit rook. Wit rook, want wat gaat er gebeuren? Ja, is, dit, dit is nog niet het meest spannende verhaal. Er is heel lang gesproken... over uh, Ja, er is heel lang gesproken over een waarheidscommissie... waarin al die Nederlandse wielrenners hun biecht zouden kunnen doen. Uh, wij zouden met z'n allen... en dan hebben we het niet natuurlijk alleen over de media... maar gewoon iedereen in Nederland zou er wezen kunnen meeluisteren. En dan zouden we met z'n allen weten... wat er allemaal gebeurd is in Nederland... Uh, op wielengebied en op dopinggebied in de jaren... nou, wat zullen we zeggen, 90... en uh, de jaren na 2000. Nou, dat gebeurt niet. Er komt wel een onderzoekscommissie, dat was alleen even bekend. En uh, in die onderzoekscommissie, daar kunnen wel renners uh, verschijnen. Die kunnen daar wel hun biecht doen. Maar doen dat dan in anonimiteit. Doen dat dan in bescherming van die commissie. Want, zegt Marcel Wintels, de voorzitter van de KMU, de Nederlandse Wielrennie, het gaat erom dat wij de systemen kunnen doorgronden. Hoe ging het in het verleden? Wat is er in het verleden allemaal gebeurd in Nederland? En uh, wat kunnen we daarvan leren, met name voor de toekomst? Dus het enige wat men eigenlijk niet wil doen is al die renners horen en dan maar links en rechts uh, schorsingen of ...andere straffen uitdelen. En dat, uh, wat... dat, dat dat anoniem kan, Gio, dat is neem ik aan... ...omdat ze dan hopen dat meer mensen hun verhaal gaan doen? Ja, want het moet op basis van vrijwilligheid. Het heeft alles met juridische factoren te maken. Dat was ook eerst het idee van de waarheidscommissie... ...dat je mensen onder eten kon horen. Nee, het gaat hier op basis van vrijwilligheid. En een renner die daar zijn verhaal komt doen... ...ja, die uh, doet dat dus uit eigen beweging. En uh, verwacht dan ook dat die mededeling die hij daar doet, dat dat dan binnen die commissie blijft... en dat de commissie er hooguit conclusies uit gaat trekken voor de toekomst. Wat wel is afgesproken vandaag, en dat is wel belangrijk... dat is dat de KMU en die drie ploegen en de dopingautoriteit op één lijn zitten... in wat er uiteindelijk moet gaan gebeuren met renners... die uiteindelijk ook echt definitief uh, ja, naar buiten toe... Uh, komen met een verhaal over doping in het verleden... zoals we dat hebben gezien bij Steven de Jong, uh, ploegleider van uh, Team Sky. De Jong is toen meteen uh, bij Team Sky uh, eruit gestuurd, weliswaar met een gouden handdruk. Maar uh, men heeft toen wel gezegd... er mogen geen uh, renners die in het verleden iets met doping te maken hebben gehad bij onze ploegen werken. Wat men nu wil gaan doen, is onderzoeken uh, uh, wat de beste methode is om, om met renners in Nederland uit te gaan. En in ieder geval staan nu al die partijen op één lijn. Ik heb eerlijk gezegd geen idee waar ze op uitkomen. Ik vermoed wel dat ze in de richting gaan van uh, eventueel... Uh, nou ja, strafvermindering voor renners die op dit moment nog actief zijn. Uh, daarom is ook de Nederlandse topingautoriteit bij dat overleg betrokken geweest. En die gaan daarover. Uh, maar wat er verder nou precies gaat gebeuren met een renner die vertelt dat hij in het verleden iets heeft misdaan en die nu bijvoorbeeld bij een ploeg werkt als Rabobank Van Consulij of uh, Argo Shimano. Uh, ja, dat, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar het is wel duidelijk dat ze alle drie op één lijn zitten en dat ze nog uh, ja, voor de kerst met een eensluidend plan willen komen. Dat gaan ze op dit moment allemaal juridisch Testen, kijken wat kunnen we doen en kunnen we bijvoorbeeld renners inderdaad ja op straat zetten of kunnen wij renners bijvoorbeeld gewoon in dienst laten? Dat, dat, dat zijn allemaal de vragen waar wij op dit moment nog geen antwoord op hebben. Je zei dat renners dan uit eigen beweging dat verhaal kunnen vertellen in anonimiteit aan deze onderzoekscommissie, maar worden die ook verplicht om dan op te komen draven als um, ze worden uitgenodigd? Ze Nee, het is op basis van vrijwilligheid. Dus uh, renner kan zeggen van nou ja, ik heb geen zin om voor deze commissie te verschijnen. Maar vrijwilligheid, Want... is daarmee dan zo'n commissie niet een soort papieren tijger die met goede bedoelingen aan de gang gaat? Dat, dat, dat is een goede vraag. Dat is inderdaad de grote vraag van wat gaat er straks gebeuren. Kijk, er zijn... Zeker renners die op dit moment met hun verhaal naar buiten willen komen. En zeker als dat dan anoniem kan gebeuren. Want ja, je merkt het wel in die wielersport. En gisteravond dat wielergala en de bos. Iedereen wil er eigenlijk een beetje van af van die periode. En er Uit is nogal wat geo wat verteld moet worden. En er zijn nog wel wat verhalen die verteld moeten worden. Uh, er wordt zelfs, uh, re wil rennen is van oudsher in katholieke sport gezegd... ja, die renners die willen hun geweten zuiveren, die willen hun biecht doen. Ja, ik weet niet of het zo in elkaar zit. Maar, maar je merkt wel dat er wel een bereidwilligheid is bij renners... om te praten over dat verleden, zolang dat maar geen grote consequenties heeft. En, en ik denk dat ze daar nu proberen heel omzichtig een, een, een weg in te bewandelen. Goed, en jij probeert jouw weg daar weer in te vinden. Gio dankjewel. De Palestijnen zijn druk bezig met het zoeken van steun... voor een waarnemersstatus bij de Verenigde Naties. Frankrijk steunt het, zo bleek vanmiddag. Hoogstwaarschijnlijk zal Abbas dat verzoek donderdag voorleggen... aan de algemene vergadering van de VN in New York. Als correspondent in Amerika, Wessel de Jong. Wessel, hoe spannend wordt daarmee deze stemming... in de, in de algemene vergadering van de VN? Het wordt in eerste instantie afwachten of Abbas ook echt die aanvraag gaat indienen. Dat is nog wel spannend. De Amerikanen lobbyen daar hevig tegen. Die willen die opwaardering van die status aan de Palestijnen alleen maar geven in onderhandelingen met de Israëli's. Nou, dat is heel ingewikkeld. Dat begrijp je natuurlijk. Tegelijkertijd de Amerikanen zullen toch ook moeten begrijpen... dat president Abbas, die heeft nu iets nodig op dit moment. Hè. Hamas, eh, Hamas in Gaza, in het andere deel van, eh, van, van Palestina... die staan nu als de grote overwinnaars te boeken. Hè. Die hebben die wapenstilstand met de Israëli's afgedwongen. En in de ogen van veel Palestijnen hebben ze zelfs eh, de oorlog van Israël hebben ze gewonnen. Dus Abbas die moet iets van een overwinningje hebben... dan weliswaar zonder schieten. Nou, hij vraagt ook eigenlijk helemaal niet zoveel. Hij wil van waarnemer in de, in de VN... Wil die de opgewaardeerd worden tot niet-lidstaten in de VN. Dat kan hij bereiken via een simpele meerderheid van 130 stemmen van de 193 stemmen. Nou, die stem, die steun, die gaat hij wel halen in de, in de VN later deze week. Maar ja, jij begrijpt natuurlijk ook de crux hem in de Veiligheidsraad natuurlijk. En dat is minder eenvoudig. Ja, met vijf uh, permanente leden, met een vetorecht. Maar als Frankrijk dan nu gaat schuiven, dan zie je dus beweging in de Veiligheidsraad. Ja, nou op zich is het niet zo heel verrassend dat uh, Frankrijk natuurlijk gaat bewegen. Vorig jaar zei uh, Sarkozy ook al dat hij, uh, dat hij dat wilde doen. Wat de Palestijnen vooral heel interessant vinden als tegenwicht tegen de VS. Uh, natuurlijk het grote obstakel voor de Palestijnen. Die zullen die status uh, blokkeren in die Veiligheidsraad. Maar de Palestijnen is er zeer veel aan gelegen dat Europa als tegenwicht met één stem gaat spreken. Nou, de Duitsers gaan het waarschijnlijk niet doen. Die gaan niet mee. Uh, Nederland ook niet. Maar heel interessant is wat je nu ziet is... dat dat de Britten zit, de, zitten op de wip, die stem natuurlijk altijd solidair mee met de Verenigde Staten, met Israël. Maar die zijn nu in principe bereid mee te gaan... stellen een voorwaarde aan de Palestijnen... dat als ze die nieuwe status krijgen... dat ze die dan niet mogen gebruiken... om Israël voor het internationaal gerechtshof in Den Haag te dagen. Want die nieuwe status zou ze in principe dat recht geven. Kunnen ze dat doen? Nou, de Britten willen dat niet. In die resolutie, die is nu al uitgelekt van de Palestijnen... daar staat daar niks over in. Maar dat is wel weer het interessante wat je nu ziet. De Palestijnen zijn het eigenlijk nu onderling... Niet niet eens of ze die Britten die toegeving willen doen. Nou, Als ze die wel doen, dan hebben ze de Britten waarschijnlijk mee... en dat is uh, misschien wel het spannendste aan nou, dit hele verhaal. Ja, dat maakt het heel interessant natuurlijk... als je kijkt naar de van oudsher speciale relatie... die Groot-Brittannië heeft met de Verenigde Staten. Want dan kun je vragen of Amerika wel kan achterblijven... als die druk vanuit Europa toeneemt... om de Palestijnen die uh, opgewaardeerde status bij de VN te geven. Precies, als je dus een, een, een scheuring in die relatie te zien krijgt, dan uh, zal dat toch een, een grote. zal Obama onder grote druk komen te staan. Nou, in principe Obama is natuurlijk altijd heel helder. Israël, dat is onze belangrijkste, grootste bondgenoot in het Midden-Oosten. Daar, daar krijg je nooit iets tussen. Maar dit wordt dan toch wel de echte test wat, uh, wat Obama daarmee gaat doen met, uh, met, met dit hele verhaal. Want iedereen weet natuurlijk dat het tussen Netanjahu, de Israëlische premier en Obama botert het allemaal niet zo heel erg... He, dus Abbas gaat kijken of hij daar toch dan een, een weg kan tussen, tussen kan, verder kan drijven. Tegelijkertijd zie je nu ook dat de Amerikaanse ambassadeur bij de VN Susan Rice, is vandaag eventjes met hele andere dingen bezig. Ze wil graag uh, Hillary Clinton, wil ze gaan opvolgen als minister van Buitenlandse Zaken. En ze moet nu vandaag uh, verantwoording afleggen in het uh, congres. Dus haar hoofd staat nu eventjes helemaal, denk ik, niet naar dit vraagstuk. Maar uiteindelijk ligt het natuurlijk bij president Obama... die dat groene licht al dan niet kan geven... bij een stemming bij de Algemene Vergadering... over het opwaarderen van de status van de Palestijnen bij de VN. Wessel de Jong, dank wel. We hadden het net over die uh, commissie van de wielrennen-unie, die schoon schip moet gaan maken voor het wielrennen. We hopen zo nog even de voorzitter aan de lijn te krijgen... van de wielren-unie. Marcel Winters. Wie we wel aan de lijn hebben, Kees Kwaks natuurlijk van de ANWB. Met een start van de avondspits. En die is nog 100 kilometer bij elkaar opgeteld. Ik zal me beperken tot de aanrijdingen. Die zorgen voor files op de A12. Utrecht-Arnhem bij Maarsbergen 2 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht bij Maarsbergen. Op de A15 is het misgegaan vanaf Nijmegen naar Gorkum... bij de afrit Arkel. De rijstrook is dicht. En 5 kilometer vanaf de afrit Leerdam... Drie rijstroken zijn dicht op de A27, vanaf Utrecht naar Gorkum... tussen Kloppend Lunetten en Houten. Dat zorgt voor file vanaf Kloppend Rijnsweerd, 6 kilometer. En in Limburg zijn bergingswerkzaamheden gaande op de A76... vanaf de Belgische grens naar Heerlen. Vijf kilometer voor Spouwbeek, de linker rijstrok is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. We zijn er zo langzamerhand vertrouwd mee geraakt... met de demonstranten op het Tahrirplein in Cairo in Egypte... om te betogen tegen Egyptische machthebbers. Er waren weer tienduizenden mensen op de been op het plein. Zij protesteren tegen president Morsi... die in hun ogen veel te veel macht naar zich toetrekt. Onder hen trouwens ook een aantal die voor het eerst meededen aan zo'n demonstratie. En correspondent Sander van Hoorn zocht een paar van hen op. Ja, het yeah, is mijn eerste keer. Uh, Ik heb never nooit eerder geweest. We dachten dat het een grote kans was, want het is een cause die we believe in geloven. Onze eerste keer hier. We zijn nog nooit eerder geweest, maar dit is nu een moment dat we erin geloven. Dus daarom zijn we hier. En waar gelooft u dan precies in? Wat is deze cause? Uh, against the, uh, current de nieuwe beslissingen die hij heeft genomen om uh, to turn this country into a new dictatorship om uh, te voorkomen dat deze president zijn presidentschap omzet in een dictatuur want daar is nou juist tegen gestreden u bent hier voor het eerst u bent niet afgestrikt door de rellen in de zijstraten No, I'm not discouraged about the de If you believe in a cause you just go ahead with it regardless of what's going on. Nee, ik laat me niet afschrikken door de rellen, want daar vroeg ik hem naar. Uh, want als je ergens in gelooft, dan, uh, dan moet je daar ook voor gaan. En die rellen die zijn namelijk hier heel ver weg. Dit is op een van de bruggen uh, over de Nijl richting het Tagierplein. En als je dan op een gegeven moment naar rechts zou gaan, ja, je ziet het nu ook wel een beetje, dan zie je uh, de rellen die daar al dagenlang plaatsvinden met de politie. De revolutie heeft op verschillende plaatsen muren neergezet en waar die muren niet staan, daar vinden gevechten plaats. Uh, dat hoef je niet te merken op het moment dat je hier gewoon aankomt lopen. En er komen veel mensen aanlopen. Het plein staat vol en uh, vanaf verschillende plekken in Cairo vertrekken nog steeds marsen hier naartoe. Yeah, it's my first time. Really? In the, uh, in the revolution of 25 januari, Jan, in the 25th of Jan, I wanted to go, but my parents didn't want me to go. This time, my mother came came with me. Ik ben hier voor het eerst, zegt ook dit meisje aan de rand van het plein. Uh, want vorige keer mocht ik niet van mijn moeder. Maar nu mocht ik gaan, want het is nu of nooit. Deze president die moet weg. Die moet weg, zegt u? Het is niet voldoende als hij zijn maatregelen terugneemt? No, I don't trust him at all. Nee, dat is echt niet uh, voldoende meer. Hij wil gewoon een nieuwe dictatuur. Dat waar uh, al die mensen hiervoor voor gestreden hebben, dat wil hij ongedaan maken. We vertrouwen hem niet, we willen niet dat er een uh, islamitische staat wordt. Toch nog maar even naar de moeder, want wat heeft u uh, doen besluiten dat ze nu wel mocht? <laughs> It was not a choice. She is a grown-up. En uh, I was sure that this is now or never. Nou, inmiddels is ze volwassen, zegt ze. Maar het is uh, nu of nooit. Dat is echt heel duidelijk. Op het moment dat we dus nu niet doorzetten, dan gaat het helemaal fout in Egypte. En uh, daarom uh, heb ik er zelfs aangemoedigd om nu te gaan. En ben ik dus ook met haar meegegaan. Een man met een uh, grote witte vlag, die ik ook wel eens uh, tussen het traangas heb zien staan, uh, die staat nu even uit te blazen. Wat, wat staat er op die vlag? What is what is written on the flag? Islamic here. Dat is een naam van een vriend van mij die om het leven is gekomen tijdens de revolutie. Daarom sta ik hier ook, omdat hij gestreden heeft voor uh, waar we allemaal voor strijden. En dan vult een man naast hem, die, die bemoeit zich ermee, die vult hem aan. Uh, al die mensen die zijn omgekomen, die zijn omgekomen voor democratie, voor vrijheid. En tegen een tweede dictatuur. U hoorde Sander van Hoorn met een uh, verslag vanuit Cairo, Egypte. Holland Casino moet opnieuw reorganiseren... en gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten. De komende twee jaar wil het bedrijf 50 miljoen euro bezuinigen... en dat gaat ten koste van 450 medewerkers. Vandaag zijn ze geïnformeerd over de maatregelen. Komen jullie naar binnen? Ik okay. ga je mee of niet? Veel bezorgde gezichten van werknemers van Holland Casino... hier in bereid die hier... ...bijgepraat worden in een bioscoop. Totale radio gekregen. Ja. Oké, okay. wat is van jullie gezegd dan? Bijeenkomst, we worden er zo meteen gebriefd, ingelegd. Even vooraf, wat zijn de geruchten? Nou ja, wij zijn totaal onwetend. We, we gaan hier gewoon met een uh, blanco blikje naartoe en uh, we zien we waar het eindigt. Enig idee waar u naar gaat luisteren direct? Nou, we gaan luisteren naar uh, de toekomst van onze casino, denk ik. En hoe is die toekomst volgens u? Nou, ik denk niet dat het veel goeds uh, in petto heeft uh... Maar uh, ja, het is afwachten, we weten nog van niks. Dus uh, het is goed geheim houden. Hmm. En het is landelijk, dus uh, ja, iedereen krijgt op dezelfde tijdstip uh, het nieuws te horen. Uh, het is een landelijke bijeenkomst die op 14 plekken tegelijkertijd wordt gehouden. Um, en er wordt een videoboodschap getoond aan alle medewerkers tegelijkertijd. En dus ook hier in Breda, filiaal van Holland Casino, rond de 400 medewerkers. En die zijn ongerust over hun toekomst. Ik denk dat het een hele slechte boodschap wordt. Daar houdt u rekening mee? Ja, dat er toch een aantal arbeidsplaatsen gaan verdwijnen. En wat is een aantal? 4.500 uh, werknemers heeft Holland Casino? 4.000, ja. 4.500? Ja, de geruchten zijn dat er, dat er rond de 500, uh, 600, 700 mensen uit moeten. Deze bezuinigingen bij Holland Casino komen natuurlijk niet uit de lucht vallen. Het ging al slecht met het bedrijf. Ook tussen 2008 en 2012 vielen er al 800 ontslagen... Het aantal bezoekers is in de periode 2007 tot nu met 2 miljoen afgenomen. Van 7,5 naar 5,5 miljoen. Dus de inkomsten blijven achter en daarom moeten er wel maatregelen genomen worden, zegt het bedrijf. Ja, het gaat natuurlijk uh, qua bezoekersaantallen gaat het uh, slecht. Ja. Dus uh, ja, en het is natuurlijk ook uh, landelijk uh, een.. Uh... Een, een gegeven dat het, uh, dat, het, dat het gewoon slecht gaat met ons. Ik ben hier alleen ja. om eventjes te zeggen, om de medewerkers te instrueren... dat ze verder geen commentaar moeten geven. Het is trouwens een uh, bijeenkomst die niet toegankelijk is voor de pers. Dus de medewerkers gaan allemaal naar binnen... en komen een tijd later weer naar buiten. Hoe was de bijeenkomst? Helder, duidelijk. Uh, op hoofdlijn in ieder geval. Dat zal voor medewerkers wel uh, invloed hebben, persoonlijk vlak. Wat hebben de maatregelen uh, voor gevolgen voor u? Uh, dat is niet duidelijk op dit moment voor uh, jullie dames? Uh, persoonlijk weet eigenlijk nog niemand precies wat, eraan toe, uh, wat er aan gaat gebeuren. Maar de hoofdlijnen zijn uh, voor iedereen duidelijk. Van de 450 arbeidsplaatsen verdwijnen er ongeveer 130 op het hoofdkantoor. Verder wordt met de vakbonden onderhandeld over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Voor nieuwe medewerkers wordt ingezet op een meer marktconforme cao. En ook voor het zittend personeel wordt gekeken naar versobering van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Wat vindt het personeel daarvan? Ja, maar die zijn ook heel erg goed, hè? Heb je, ken je ze? Nee, niet in detail. Die zijn heel erg goed, nou, zegt u. Daar kunt u best op inleveren. Ja, dat denk ik wel. Zeker hm. als we maar conform willen worden. Ja, ja. Ja, daar, daar ben ik het wel mee eens, eigenlijk. Dat dat moet. Ja. Dus dat ja, dat, uh, dat we in plaats van om de drie kwartier een kwartier pauze hebben... dat dat heel graag na een uur wordt teruggedraaid en dat we pauze zelf moeten gaan betalen. Dat vind ik wel een logische maatregel, ja. ja. En wellicht troost voor de werknemers. Ook de directie, de managers en het bestuur... die hebben aangekondigd dat ze hun flexibele beloning zullen inleveren. Een bijdrage was dat van Jeroen de Jager... over de nieuwe situatie bij Holland Casino. Ook de vakbonden waren aanwezig bij de personeelsbijeenkomsten. Hun inzet is een goed sociaal plan en het voorkomen van gedwongen ontslagen. Helaas, geen Marcel Wintels van de Wielrenunie in de uitzending meer. Hij was in gesprek. Nou, dat hebben wij ook wel eens. Dus wie weet, morgenochtend in het Radio 1 journaal Voor ons zit het erop. Uh, Tim en ik wensen u een goede avond. En wij gaan naar Joost. Joost Eertmans, wat heb jij voor ons in uh, petto? Lucilla, iets moois, euh, zoals je gewend bent. Uh, namelijk als landen aan de buitengrens van de EU, hè, zoals Griekenland, Polen en Italië, de stroom arriveren naar asielzoekers van buiten de EU niet stabiliseren... dan blijft het in Nederland gewoon dweilen met de kraan open. Eh, de oplossing is natuurlijk dat als Nederland het verdrag van Schengen... zou opzeggen of in ieder geval zal zorgen voor herinvoering... van de grenscontroles, dat dat zou kunnen afnemen. Af, eh, eh, dat is eerder geopperd door Duitsland, door Frankrijk. En vandaag ook zowaar door het CDA in de Tweede Kamer. Ik heb eh, CDA-kamerlid Eddie van Hiem aan mijn zijde. Mijn stelling is: voer de grensposten weer in. Ik ga het zo meteen toelichten in mijn intro. U kunt alvast meedoen via Twitter. Hashtag eens of hashtag oneens. Of grijp je kans via de telefoon 0800 1121. Grenscontroles terug in avondspits. We zijn er zo. Naar NOS Nieuws. Dag. Met de Ster Extra app open je een wereld vol extra's tijdens sterreclameblokken direct op je tablet.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 Ik heb daarom ook totaal geen probleem met strengere straffen bij overtredingen. Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen strenger bestraft. Voorkom problemen. Kijk op weethohetzit.nl. Tijdelijk krijgt u bij een Peugeot onderhoudsbeurt gratis de MyPeugeot-kaart.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 MKB Brandstof. Fiscus Proof. Radio 1. Het NOS Journaal. De brand in een sociale werkplaats gisteren in Duitsland... werd veroorzaakt door een defecte gaskachel. Dat zegt het Openbaar Ministerie na onderzoek. Bij de brand in het zuiden van Duitsland kwamen 14 mensen om het leven. Bijna allemaal mensen met een verstandelijke beperking.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 De boodschap kwam voor de vakbonden en het personeel volkomen onverwacht... omdat het bedrijf het volgens Belgische media goed doet. En in het noordoosten van Duitsland is een Nederlandse bestelbus van de weg gehaald... die vol zat met illegaal vuurwerk. De autoriteiten noemen het een tijdbom op wielen. De bus werd aan de kant gezet voor een routinecontrole. De Nederlandse bestuurder en zijn Poolse passagier zeiden dat een busje leeg was... maar in de laterruimte bleek 670 kilo illegaal vuurwerk te liggen. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het weer. De komende dagen gaat er het een en ander veranderen aan het weerbeeld. Op dit moment staat er nog een zuidelijke wind. Deze gaat de komende uren zo goed als wegvallen. En op het moment dat de wind weer aantrekt... komt hij dan uit noordelijke richting... en wordt de koude lucht vanaf de Noordpool onze kant op getransporteerd. En dat gaan we merken na woensdag. Vannacht is het wisselend bewolkt. En tijdens langdurige opklaringen kan het nevelig worden of er ontstaat een mistbank. De, de minima liggen rond 1 tot 4 graden, met zeer lokaal ook voorstaande grond. En morgen vroeg kan het nog wat nevelig zijn. Op veel plaatsen verloopt de dag daarna verder met veel bewolking af en toe een streepje zon. Het blijft wel meest droog, alleen de kustgebieden maken kans op een lichte bui. En de wind trekt wat aan, wordt matig boven land, aan zee vrij krachtig, en komt dus uit de noordelijke richting. En vanaf donderdag ligt het kwik onder de normaal voor de tijd van het jaar. En in het weekend wordt het overdag niet warmer dan zo'n 3, misschien 4 graden. Bovendien gaat het in de nachten dan ook licht vriezen. Ah, en weer beter keersinformatie. 50 kilometer file staat er nog. En problemen zijn er op de A12. Utrecht richting Arnhem na een ongeluk. Tussen Bunnik en Driebergen staat 5 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A15 vanaf Nijmegen naar Gorkum 6 kilometer file rijden... tussen de afrit Leerdam en de afrit Arkel. Daar is de rechte ook dicht na een ongeluk. Ook problemen op de A27 vanaf Utrecht naar Gorkum een ongeluk gebeurd met een vrachtauto... en daarom zijn tussen knopend lunetten en houten drie rijstroken dicht. Er staat er een lange file vanaf Utrecht-Noord, ruim 8 kilometer. Verkeer kan vanaf knopend lunetten beter omrijden... over de A12 en de A2. In Limburg op de A76, vanaf de Belgische grens... naar hele 5 kilometer bij Spouwbeek... daar zijn bergingswerkzaamheden, de linker rijstrook is dicht. Dit is Radio 1, WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Grenscontroles terug. Avondspits bewaakt de discussie en laat u spreken. Bel WNL. 800, 1121. Het idee achter het verdrag van Schengen in 1985 was zo mooi. Als je de buitengrenzen van de EU maar goed bewaakt... dan kan je de controles aan de binnengrenzen tussen landen afschaffen. Het is een heel naïef en ook slecht idee gebleken. Het grootste deel van de illegale immigranten vanuit buiten Europa... kan zo onbelemmerd doorreizen naar de welvarende verzorgingsstaten in Noord-Europa. Dat geldt inmiddels ook voor Station Oost. Bulgaarse benden strekken door onze steden... en zitten alweer veilig in het voormalig Oostblok als wij de aangiftes komen opmaken. Fort Europa, die 26 Verzamelde Schengenlanden zouden ons beschermen en onbereikbaar maken voor gelukszoekers en criminelen. Het fort is zo lek als een mandje. Laat de Marge de landsgrenzen weer gaan controleren. Zonder controles aan de binnengrenzen blijft Europa een paradijs voor boeven en illegale immigranten. LWNO. 0800 1121. Goedenavond, welkom en bij Avondspits. En u kunt meedoen, uh, hashtag eens, hashtag oneens of hashtag WNL. Dat is een mooie combinatie. Wijnand uh, zegt uh, Avondspits, eens de manier om spijkers met koppen te slaan. En Ronald uh, zegt, uh, eens eens, die zet het vijf keer achter elkaar. Hashtag eens, enough is enough. We gaan uh, zo spreken met uh, Eddie van Heijem, Tweede Kamerlid voor het CDA... die de zaak maar weer eens aanzwengelde in de Kamer vandaag. U weet het, binnen het Schengengebied mogen dus geen grenscontroles worden uitgevoerd. Steekproeven zijn wel mogelijk. En daardoor mag de Mercedes bijvoorbeeld maximaal twee coupés in een trein controleren. En mogen camera's bij de grens niet langer dan zes uur per dag aanstaan. Dat soort Europese regeltjes dus. En Eddie van Heim is daar terecht boos over. Hij vindt het raar en ook onwenselijk. Ik ben het met hem eens. Gewoon de grenscontroles terug. Let wel, niet de douane terug. Dan gaan we weer vervoer controleren. Personencontroles, daar hebben we behoefte aan en dat wil ik ook uh, bepleiten. 0800 1121 en u bent binnen bij Avondspits hier op Radio 1. De eerste beller, Klaas Volkert uit Workum. Goedenavond Klaas. Ja, we uh, ben er even aan het eten we hebben het nog eens lukken. Maar, maar uh, nou helemaal, uh, ik ben, ben er niet helemaal voor om alles weer in te voeren, want je kunt de klok ook niet weer terugdraaien. Maar in landen waar het fout gaat, daar is strengere controle. Ja, dat is een belangrijk punt. Dan zeg je dus de buitengrenzen. Maar daar, daar heeft Italië, die geeft zo allemaal uh, green passes af. Waardoor de hele meute binnenloopt en gewoon door kan lopen richting Nederland. Ja, dat moet beter. En als die landen het niet goed uh, doen, dan, dan moet je dat uh, inkrimpen. Dus anders niet. Dus, uh, ze moeten dus een, uh, een beleid gebaseerd op uh, correctheid. Ja. Dankjewel Klaus. Joep Zwongergemaker zegt Eerdmansen van Heijem en Joost Niemuller, die ook in de show zit zometeen, oneens. En Herman Herstink gaat daar flink tegen. Die zegt gewoon eens. Roy zegt, avondspits, ik ben het er wel mee eens. Erik Aerts, dat zijn mooie korte tweets trouwens, luisteraars. Uh, Erik Aerts twittert mij met prikkeldraad. Ik ben het er heel erg mee oneens. Een jaren 50 voorstel. Uh, Jenos Farizum uit Spankeren. Goedenavond. Oh, excuus, ik drukt u niet goed in. Goedenavond. Goedenavond, eh, Ja. ja. Ja, het is niet zozeer dat de, de grenzen open zijn. De grenzen zijn ook vooral open uh, ten aanzien van slavernij. Leg uit. Nou, wij, wij concurreren met slavernij. En dat kan niet. Dat is ook het lek waar wij in zitten. Alles loopt weg. Kijk, in de jaren 50, 60 konden we ons nog heel veel uh, permitteren. We konden sociale toestanden kwamen op. Ja. ja, je zou zeggen, hoe kan dat? Hoe kan dat in die tijd? Hè? Maar nu lekt alles weg. En hoe komt dat... Ja, hoe komt dat? We concurreren met slavernij. Nee, ik, snap helemaal, ik snap hem helemaal niet. Ik kan de enige, misschien de enige luisteraar zijn. Wat bedoel je met slavernij? China. Ja, uh, ja, ja. Uh, ja, ja, ja. Gewoon, zeg maar, daar waar. Um, met dictatuur. We laat ja. Laat maar, mij, maar, laat maar, mij en Genos, wij gaan hier even op Vind je het goed? Want ik, ik moet er echt even over nadenken wat je zegt. Misschien dat later in de uitzending een kwart, kwartje gaat vallen. Mark Westerdorp, de huisadvocaat, zegt... Eerdmans, u bent ermee oneens. Het aantal asielzoekers neemt af. Wel meer gezinsherenigen in grenspost. Wel idee tegen stolen waar die Nederland verlaat. Gaat mij vooral, Mark, om illegaal immigranten... En criminelen die je veel sneller aan de grens zou moeten tegenhouden. Dat doe je door persoonlijke grenscontroles. Uh, ik ga naar Eddie van Heijm. Hij is Tweede Kamerlid voor het CDA. En Eddie bracht de zaak te berden vandaag in die uh, plenaire Tweede Kamer. Goedenavond Eddie. Ja, goedenavond. Moet nog hoor trouwens. Morgen gaan we dat doen. Morgen gaat het nog ja, gebeuren. Ja, het gaat wel gebeuren. Je hebt het wel uh, vandaag al in de krant uh, gebracht. Um, Eddie, moeten wij simpel gezegd gewoon het verdrag van Schengen maar opzeggen? Dat is niet wat ik heb bepleit vandaag. Uh, want ik ben het uh, grotendeels eens met uh, zeg maar jouw interpretatie van de, van de stelling. Namelijk ja. dat er echt weer meer gecontroleerd moet gaan worden. betekent wat mij betreft niet dat de grenzen weer dicht moeten. Of zoals uh, iemand uh, zag twitteren, de, de prikkeldraad weer uh, ja. op de grens uh, gemonteerd moet worden. Het gaat er wel om dat wij zeggen dat mobiele toezicht dat door de Marge wordt uitgevoerd. En wat is bedoeld om uh, illegale vreemdelingen te kunnen opsporen. Ja. Om grensoverschrijdende criminaliteit te kunnen aanpakken. Ja, dat hebben wij beperkt met een aantal, uh, in mijn ogen, absurde regels. En die regels, uh, ik vraag me af of het wel van Brussel moet. Uh, een aantal voorbeelden, je noemde ze net zelf al. Um, je mag maximaal twee uh, treinen op een bepaald traject uh, per dag controleren. Je mag dan ook nog maar eens maximaal twee coupés van diezelfde trein ja. uh, um, controleren. Ja, dat zijn dingen die onwerkbaar zijn voor de Marius dat geldt ook voor het aantal uren wat je bijvoorbeeld op de weg mag serveren. Maximaal ja. zes uur. Een camera mag ook maar maximaal zes uur aanstaan. De Marius trekt daar echt over aan de bel. Dat zullen ze natuurlijk nooit hard opdoen. Maar er is een, een commissie, een commissie Toezicht, die dat heel hard heeft opgeschreven in een jaarverslag over vorig jaar. En ik vind echt dat Teven hier uh, wat aan moet doen. Ja, maar hij, het mag in feite niet. De Raad van State heeft, ik geloof, december 2010 gezegd van... Sorry, dit, dit, is, dit is, mag niet aan de grens. Dit komt dit Controleer dat mobiel toezicht wat je bepleit. Dat, ja, is, dit, dat af... zijn er twee verschillende dingen. Je mag inderdaad geen permanente grenscontroles uh, maar wel herinvoeren. Je mag wel mobiel toezicht achter de grens uitoefenen... Mm. met als doel om illegale vreemdelingen uh, op te sporen en aan te houden. Ja. En de, laat maar zeggen, de ruimte die je daarbij hebt, ja, daar gaat de discussie eigenlijk over. En nu hebben wij in Nederland weer eens bedacht... dat we dat gaan opschrijven in een aantal regels... En die regels zijn vastgelegd in het vreemdelingenbesluit. Uh, uh, maar ik betwist dat wij dat per se zouden moeten op deze manier van, mm. uh, van Brussel. Het is in elk geval iets wat we zelf hebben bedacht. En wat andere landen ook weer op hele andere manieren doen. Dus het eerste wat ik van Teven wil weten, staatssecretaris Teven heb ik het dan over. Is of er niet weer het braafste jongetje van de Europese ja. klas zijn met deze regelgeving. Ja. Of er niet veel meer rex zit die de marx veel meer ja. mogelijkheden om het probleem pakken. Goed punt, Eddy. Nou heb ik begrepen. Hè? In Spanje, Italië, Griekenland en België heeft onlangs weer een grootschalig generaal Pardon eh, plaatsgevonden. Eh, met andere woorden, eh, zo'n 4 miljoen illegale zijn daar gelegaliseerd. Is dat dan, komt het allemaal eh, mogelijkerwijs deze kant weer op? Is dat een risico voor Nederland? Dat kan, want op het moment dat men in uh, laat ik zeggen, een, een ander land een permanente verblijfsstatus uh, heeft uh, gekregen, ontstaat er ook een automatisch uh, doorreismogelijkheid en verblijfsmogelijkheid ook op de uh, termijn uh, voor Nederland. Uh, ja. Als dat allemaal binnen de Europese Unie gebeurt, dan heeft dat consequenties voor Nederland. Dus dan mag je zeggen dat de focus van Europa op die buitengrenzen gewoon heel naïef is. Ja, ik vind ook, uh, daar heb je net ook terecht een opmerking over gemaakt. De realiteit is gewoon dat die buitengrens nog behoorlijk lek is. Dat kun je ook zien in de rapportages van Frontex. Frontex dat is ja. de, de Europese organisatie die we hebben opgericht om die buitengrenzen mee te helpen bewaken. Maar die laten in alle analyses zien dat dat, uh, nou ja, laat ik het maar voorzichtig zeggen, slechts heel gedeeltelijk lukt. Ja. Maar dat betekent wel dat je hier in Nederland ook een groter uh, risico loopt dat er uh, toch op tamelijk grote schaal mensen binnenkomen. De, de toezichthoudende commissie waar ik het net over had, die, die signaleert ook dat het aantal uh, aanhoudingen en terugverwijzingen naar uh, België en Duitsland de afgelopen jaren is gedaald toen deze regels zijn, uh, zijn ingevoerd. En uh, ja dat bewijst ook dat jo. we de effectiviteit uh, geen goed doen. Hè? Dus dat we die, die Marx-U.C. echt met, met handen op de rug binden... en uh, vragen om een hele belangrijke taak te voeren. Eddie van Heijen, mag ik je zeer bedanken uh, voor je deelname in Avondspits. Dank, Eddie, uh, Tweede Kamerlid, voor het CDA. Buitengrenzen zijn dus lek. U hoort het ook het CDA zeggen. Nou, dat is niet echt een onderbuikpartij. Kan je kan je toch uh, vaststellen. Dus uh, het blijft nog steeds overeind staan, vind ik mijn stelling. De grenscontroles gewoon terug binnen, binnen de, landen, de deelnemende landen aan Schengen. Uh, bent u het ermee eens? Doe hashtag eens of hashtag oneens als je erop spuugt bij wijze spreken. Of bel 0800 1121 om te reageren. Agnes van Lent zegt van hashtag eens. Gewoon weer de papiertjes controleren en stempeltjes sparen in je paspoort. Hans Mekenkamp zegt grenzen dicht kost heel veel geld. Misschien wel meer dan al die asielzoekers die hier hun geluk gaan halen. Maar ik ben het dus met je oneens. Sjuurt zegt Eerdmans hier aan de grens staat de politie. zol geregeld. De Margeuse staat er zelden begrepen dat Duitsland een ander beleid heeft dan Nederland. Inderdaad daar is ook de grens. Controle wederom op tafel gelegd. En Wim de Koning zegt: uh, Eerdmans helemaal mee eens. We gaan weer naar een meller. Gertjan Hoijmans uh, komt binnen uit Leiden. Ja, goedenavond. Uh, met Gertjan Hoijmans. Ja, ik ben het uh, oneens met de stelling dat het Schengen-verdrag uh, zou moeten worden opgegeven. Uh, ik, uh, ik vind het overigens ook wel zorgelijk als ik zie dat, dat, uh, dat uh, het Heilige Schengen-akkoord, uh, uh, dat het eigenlijk zo lekker is als een mandje. Uh, ja. Je leest daar regelmatig over. Maar ik vind dat wij als West-Europese landen uh, in de afgelopen jaren veel te weinig de landen die aan de buitengrenzen van de Europese Unie zijn, veel te weinig hebben uh, geholpen uh, met personele kracht. Uh, ja. Dus uh, die landen die hebben gewoon hele grote grenzen. En ja, ja die, uh, die hadden gewoon beter geholpen. moeten worden. Ja. Ik geloof dat de vorige uh, persoon die net sprak, ik dacht dat het CDA -Kamerlid was, ja. dat CDA-Kamerlid was, die had het ook over Frontex. Hè? Ja, Frontex, de marginale rol daarvan, ja. Ja, dus ik denk eigenlijk dat we, uh, we moeten het kind niet met het badwater water weggooien. Nee. Uh, Schengen is denk ik een heel mooi project. Wellicht ook wat idealistisch. Uh, maar uh, ja, dat moet gewoon uh, worden afgedwongen door gewoon die andere landen aan de buitengrenzen ja. te helpen. Dus we nog meer? maar ja. succes naartoe en, uh, en ook wat uh, financiële middelen. Oké, okay, Gerjan, Nog meer geld eigenlijk dus naar, naar het zuiden. Daar komt het dan ook op neer. Um, we gaan Simon van der de Meer aanhoren uit Leeuwarden. Goedenavond. Ja, goedenavond Joost. Simon. Ik ben het uh, helemaal eens met je stelling. Ja, zeg, nog een toelichting? Uh, ja, zeker. Uh, ik ga uh, geregeld met de fiets en de trein op vakantie... en daardoor heb ik ook heel wat van die buitengrenzen gezien. En wat me daar opvalt is dat die controles best heel erg streng zijn... Dus het is niet zo dat je daar heel makkelijk die grens doorkomt. Zeker niet als illegaal. Alleen die grenzen zijn zo lang dat buiten die grensovergangen zijn er gewoon ontzettend veel mogelijkheden om die grens te passeren. En ik denk dat dat ondoenlijk is. Om dat water dicht te krijgen. Ja, dan komt de prikkel dus eraan zou... terug. Ja, dat is precies wat de eerste is. Uh, nee, dan bedoel ik die buitengrenzen. Dus, ja, dus ja, dat Polen ik. en Wit-Rusland. En uh, ja, da daar kan altijd wel doorheen glippen. Hoe goed je best je ook doet. Dus daarom denk ik dat ja. je ook die binnengrenzen beter moet bewaken. Ja. En wat me verder ook heel erg opviel is. Ik ben, mijn laatste reisje was naar Wit-Rusland. En dat is een land waar je moeilijk binnenkomt. En uh, ik als Europeaan werd toen ik Wit-Rusland binnenkwam. Uh, streng gecontroleerd. Uh, viel me op dan andersom, dan wanneer je van Wit-Rusland naar Polen ging. Kijk. Dus schrijven de controles heel wat strenger op orde dan de Polen viel op. Verschilt nogal. Simon, er, ja. Er, er valt nog wel wat te doen. valt wat te halen, dankjewel. Aan de binnen- en de buitengrenzen, zeg je. Grenscontroles terug bepleit ik hier vanavond. 0800 of hashtag eens, hashtag oneens, hashtag WNL. Van alle asielzoekers in de wereld komt 45% terecht in de EU. Dus even om, om over na te denken. Dat haal ik allemaal uit het boek. En het boek is geschreven door Joost Niemuller. U kent het wel. Schrijver van het immigratietaboe. Joost, goedenavond. Goedenavond, Joost. Ah, ja, leuk dat we de Joost-show ja, uh, hebben. <laughs> Joost, ik hoef jou denk ik niet te vragen, eens of oneens. Um... Nee, ik vind, ik vind het een uh, goed plan om, uh, om uit Schengen te stappen, ja. Uh, overigens, ik hoorde net wat bij vorige sprekers. En Schengen wordt vaak verward met EU. En dat is niet helemaal hetzelfde. Hè? Uh, Zwitserland bijvoorbeeld zit in Schengen, maar zit niet in de EU. Ja. Engeland zit wel in de EU, maar niet in ja. Schengen. Dus het is een heel complex verhaal wat dat betreft. Precies. Zijn... Maar. Ja. Um, we kunnen dus in principe uit Schengen stappen. Dat zal overigens wel uh, de nodige commotie en zenuwachtigheid veroorzaken. Ja. Ik heb dus een keer gevraagd aan een jurist die op dat gebied uh, kwam. Ze dus zegt van ja, uh, in principe kan je natuurlijk gewoon geestcontrole invoeren. Eigenlijk is het zo simpel. En wat die meneer van CDA nou uh, dus, uh, helemaal niet begrijpt, is die zegt van... Uh, ja, uh, we moeten maar eens vragen of we de regels kunnen verruimen. En dan moeten we dan maar eens aan Brussel vragen. Ja, dat, dat reactie hebben we dus uh, met minister Leers al helemaal afgelopen. Mm. Je kan je uh, uh, ons uh, uh, mee vergaderen met al die uh, vergaderingen. Maar het gaat uiteindelijk om meerderheden. Ja. We hebben geen, uh, uh, geen veto-recht meer. Die, dus uh, je hebt niks en te zeggen. Kijk, al die andere landen, uh, Oost-Europese landen... die hebben totaal andere belangen dan wij. Dus die zullen altijd anders stemmen dan ja. wij. Dus het is een volkomen, maar Joost... dat is alleen maar voor de bühne, dit, uh, dit groep van maar, de media. Maar wij zeggen, dat, dat heb je gecheckt... Je, je kan als land eenzijdig het Schengen-verdrag opzeggen... en gewoon grenscontroles invoeren. Dat zeg je? Nou ja, dus ze zullen heel boos worden, maar wat kunnen ze U, doen? Nee, kunnen kan ze, wel. Komt, komt er dan een EU-politie die onze uh, uh, marge Chassé gaat ontwapenen of zo? Daar is natuurlijk sprake van. Ja. Er wordt eindeloos onderhandeld en boos gedaan. En daad, maar uiteindelijk, ik bedoel, kijk naar nou bijvoorbeeld naar een land als Griekenland. Hè. Alle Europese landen in de EU moeten zich aan de asielregels houden. Er is een asielwetgeving op dat ja. gebied. Griekenland doet dat totaal niet, nog niet eens het begin daarvan. Nee. Er is er geen enkele sanctie op. Maar het is zo vaak geopperd, hè? Dat Frankrijk, eerst Sarkozy, eh, volgens mij heeft Blair het ook al eens gezegd. Het komt bij ja. Rutte vandaan, nog niet zo gek lang geleden. En nu het, op zich het CDA terug. Maar waarom doet niemand het eigenlijk? Waarom, waarom houden we nou die, die, dat, lekker, dat lekker mand eh, overeind? Ja, omdat er, omdat er een enorm gevoel van heiligheid over die EU bestaat. We hebben het gevoel van, zeker in Nederland en wat noordelijke landen, je mag ook maar niet een millimeter afwijken van die wetgeving, want dan, dan gaat het helemaal mis. Terwijl, ja, ook een keurig land als, als Denemarken heeft een paar jaar geleden gewoon gezegd, wij voeren weer geen controle in, stelden overigens niet geval voor. Dat hebben ze wel gedaan. Hebben ze wel gedaan, ja. Dus dat bestaat. Misschien moeten we ons aansluiten bij de landen die daar zo over denken. Hè? Bij, ja, bij, maar, bij... Denemarken is alweer zo slim geweest... om een, een, een, iets te regelen van tevoren... waardoor Sorry. ze uh, wat meer vrijheid hebben. Ja, dat is dat opvallend, is. hè? Scandinavië zit wel in Schengen. Dat zijn van die landen die jij bedoelt... en die zitten niet in de EU. En zo zijn er meerdere landen die, die daar ja, niet precies. bij horen. Ja, toen dat gebeurde... Toen Mensen in Duitsland werden er wel heel boos op delen maken, maar daar bleef het dan verder ook wel Precies. bij natuurlijk. We moeten vaker mensen gewoon boos laten zijn en er niks van aantrekken. Dat bedoel je ook te zeggen, Joost? Ja, in feite is het er veel simpeler dan je denkt. En die route via Brussel, daar moeten we echt mee ophouden, want dat levert helemaal niets nee. op. Hoeveel? Je hebt dat boek geschreven. Hoeveel, zoals jij het noemt, niet reguliere immigranten, dat zijn gewoon illegale eigenlijk in de volksmond, komen er nou binnen via Schengen jaarlijks naar Nederland toe? Ja, die komen overigens niet binnen. Ook dat hoort ik wel via die buitengrenzen ook al een beetje, en daar hoor je het meest over. Maar dat zijn eigenlijk maar uh, dat zijn er eigenlijk maar heel weinig. De meeste komen uh, legaal binnen via via Schiphol en andere grote vliegvelden en blijven dan te lang hè, op op hun op een visum en worden dan vanzelf illegaal. Dus dat is de, het, het ver weg het grootste deel. Dus dat ga je helemaal niet oplossen met de buitengrenzen en Frontex en zo. Nee, en hoeveel zijn dat er dan? Als je alles bij elkaar op zou optellen, hoeveel zie je? Hoe, moet ja, ik... Die... ik zit hier even te kijken. Die schattingen lopen enorm uiteen. Ja. Um, Want het gaat om illegaal natuurlijk. Dus het zijn altijd alleen maar schattingen. Uh, er zijn, uh, er zijn uh, bijvoorbeeld in 2008... heel interessant, ze hebben er 10,4 miljoen Schengen-visa uitgegeven. Het is uh, uh, een flink deel daarvan. Die uh, is in illegaliteit Die, behandeld. Ja. Uh, de, de schatting uh, was... Uh, dat het iets van uh, 4 tot 8 miljoen was, uh, illegale. En het ja. zou nu 2 tot 3 miljoen zijn, dat is dus teruggenomen... omdat ja. er dus grote generaal pardons hebben plaatsgevonden in uh, zuidelijke landen... waar al miljoenen mensen zijn gelegaliseerd. En als je dat nou tot Nederland... Dat is nauwelijks te zeggen. Bedoel je ook... ook uh... Te zeggen. Dat, dat nu... Ook in Nederland, die echt die helemaal nergens. Je hebt 150.000 je... geschreven ergens, dacht ik. 150.000 illegale immigranten. Ja, dat, dat, he, dat ja. getal hou ik dan bijvoorbeeld ja. aan. Uh, er zijn meer wetenschappers die dat dan aanhalen, maar die, die, die doen dat wel met slagen om de arm. Zo is dat. Joost, blijf luisteren, Joost Niemuller. Want we ja. gaan nog even naar wat bellers, dan kun je zo weer meedoen in de discussie. vind ik mooi. 0800 1121 grenscontroles terug. Dat beweer ik hier in Avondspits. Jan Knopke zegt, uh, laat het koren van het kaf scheiden. En dan doe ik vooral op de Oostblok op Nederlands wegen strenger controle. Doen. Kees Lucas zegt, ik ben het oneens, beste Joost. Asiel, vraag je aan bij het land van binnenkomst. Laat Schengen intact. Pieper Baas zegt, Eerdmans, ik ben het er helemaal mee eens. Um, Anne, Anne Selis uit Limburg, goedenavond. Ja, hallo. Het had al veel eerder moeten gebeuren, Joost. Maar ja, nu zit de Partij van de Arbeid in de regering... en er komt er helemaal niets van terecht. Ja. Dus dat is mijn uh, gezegde. Dankjewel, je mening. En dan zetten we de punt. Dank je zeer. Jacob Grit uit Delft... Ja, goedenavond. Uh, nou, ik ben het uh, eens met de stelling. Zijn wij in Europa heilige boontjes? Nou, nee, absoluut niet. Maar Nederland is wel uh, de gekke henkie van Europa. En ik vind als het om, uh, om grenzen gaat uh, van de buitengrens van de EU... dan kunnen we hooguit mensen uh, binnenlaten die de juiste mentaliteit hebben... of, of de goede kwaliteit uh, versus kwantiteit... Nou, kijk, crepeergevallen en mensen die echt een levensgevaar verkeren... die, die, die, die kan je uh, toelaten. Maar uh, zeker geen goudzoekers en grote dan wel kleine criminaliteiten... Helaas is het ook nog zo dat een deel, ik zeg met name een deel van de vluchtelingen, blijkt dat ze op termijn ondankbaar veel eisend en zelfs agressief worden. Ja. Uh, Europa ligt uh, tussen de Atlantische Oceaan en de Bosporus en er hoort bijvoorbeeld geen landen bij zoals Azerbeidzjan, Aziatisch Turkije, Albanië, uh, uh, uh, Maghreb landen, ook niet op lange, lange termijn. Nee. Uh, nee. Geen Rusland en ook geen Israël. Dat is helemaal helder daarop. En je begon ermee te zeggen, je bent het er mee eens. De grenzen moeten eigenlijk eh, dicht, tenminste de grenscontroles moeten open, laat ik het zo zeggen. Willem-Jan van Hest, oneens, heel erg oneens, laat Italië mensen onterecht door Italië moet worden aangepakt. Nicky zegt ook oneens met deze grote stap terug. Het is echt kortzichtig. straks nog een muur, zoals op sommige andere plekken in de wereld. Eh, Ton van Manen uit Geldermalsen. Ja, goedenavond Joost, met Ton. Tom. Uh, ik ben het niet met je eens. En uh, waarom niet? In de eerste plaats uh, denk ik dat het een economische uh, doodsteek is. Dat is een, een zeer slecht gebaar voor de economie. Daarnaast zeg je van, dan moeten we illegale tegenhouden. Maar we weten allemaal dat we een asielbeleid hebben. En asielbeleid is ook een stukje humaan beleid voor mensen die elders niet weg kunnen. Dat we daar een, een humaan beleid voor hebben. Dus dat COA, dat zal op een hele andere manier op de moeten. En ik denk als we daar heel goed aan werken, ja. dat er helder procedures zijn, korte lijnen zijn en dat mensen niet lang blijven ja. en dan daadwerkelijk uitgezet worden dan bereiken we veel en veel meer als nu ja. gewoon um, eigenlijk kortweg die grenzen dicht doen. Ton, dat is gewoon een slecht gebaar ja de, grens, de grens, ja. grenscontroles is terug maar Ton, dan horen we net Joost Nieuw zeggen dat het grote deel is legaal, komt legaal met een visum binnen dat tijdelijk is verstrekt dat loopt af en men blijft hangen in Noord-Europa, illegaal daar ja, hebben we het maar ook. Daar, over. Daar, daar, ja, maar daar zijn die grenscontroles niet voor. Want heel nodig, Joost, als jij, Ja, maar als jij dus um, illegaal wil opsporen aan de grenzen, dat betekent dat alle auto's, alle voertuigen, alle treinen 100% gecontroleerd moeten worden. Want als je dat nou maar voor 80% doet, heeft dat geen zin. Dan blijft het een nou, halve maatregel. Onthoud en goed. We, ja, sorry. Daar willen we. Economisch zeker niet meer terug dat alle trucks, alle busjes, alles weer alles open moet maken, koffers open moet maken. Joost, dat is echt terug in 50 jaar terug. Dat maar kan niet meer. Ton, Schengen heeft niets met douane te maken. Schengen gaat over controle van personenverkeer. Nee, dat moet je jo, goed... Joost, wie jij, ja, maar jij begrijpt toch wel: iemand die illegaal van Duitsland naar Nederland wil, die gaat toch niet netjes op de achterbank nou, zitten? Wacht tot... nee. Maar ik, je hoort van, niet Muller, hier, ja, hier, je je. <laughs> maar Ton, het gaat juist om de legale mensen met een visum die gewoon zitten in een vliegtuig, en die vervolgens Nederland binnenkomen. Daar gaat het ook om. Daar zit geen controle. Oké, okay. Ton, we laten we Dankjewel voor je mening. Okay. We kunnen... <laughs> Merci. Uh, Martin, nog uit Helmond, goedenavond. Hallo, Martin uit Helmond. Ik ben het ook niet met jou eens. Gisteren was ik het ook niet met jou eens, maar ik kon niet met jou bellen, want ik zat in België. Ik kon jou wel verstaan. Want we kunnen best veel van de moslims leren. Met name tot uh, het gebied van de hygiëne. Met schoenen uittrekken en. Ja, uh, dat was gisteren. Martin, Martin terug ja, ja. <laughs> Terug naar België zou ik bijna zeggen. Maar komt in zaken. Ja. De grenscontroles. Ja, hey, morgen, morgen heb ik bijvoorbeeld een ritje naar Parijs toe. Daar, nou. Voorbij Parijs. Or Orléans. Ik moet er niet aan denken dat ik twee keer word tegengehouden voor controle. Want net wat de vorige Bello zegt. Ja, ze gaan natuurlijk kijken of, ja. ze, of, man, of je mensen verstopt hebt eh, ja, in de auto, in de, de auto's. kofferbak, in vrachtwagens punt. Ja, En ik, ik rijd twee keer per jaar met mijn vriendin naar Tsjechië ja, En ik weet nog dat een paar jaar geleden, toen we hadden een relatie hadden, daar grenscontroles waren. Ik ja. ben blij dat nou er nou niet meer zijn, en je lekker door kan sjezen. Dankjewel Martijn, ja, je scheurt jezelf de grens wel over denk ik. Even naar Joost Miemelen tot slot. Joost, de muur komt weer terug, werd zo'n beetje getwitterd. Als je... Ja. Geef een korte reactie. Ja, kijk, ik, ik denk dat, uh, dat dat economische effect dat, dat enorm meevalt. Uh, we hebben bijvoorbeeld nu hebben we glad van die zwarte zaterdagen in Frankrijk, omdat iedereen die race gelijk die grens over die komen dan allemaal in de file terecht in Frankrijk. Nou, als je dat een beetje reguleert aan de grenzen, dan kan je die files misschien voor een deel opheffen om maar wat te noemen. Uh, verder, ja, met technologie kunnen we heel, zijn we heel goed in staat om. Uh, om er van alles uit te pikken wat ons niet bevalt... en de rest door te laten rijden, dat zie je in de trein natuurlijk ook. Ja. Men kijkt gewoon wie, wie ze controleren en wie niet. En, uh, dus het is heus het is... niet zo dat het, dat het complete internationale verkeer... Alles vaststaat. Nee, komen. is Zwaar. zo. Overdreven. Joost Nieuwmutter, dank je zeer schrijf van het boek... Het Immigratietaboe. Ga lezen dat boek. Bedankt, Joost, voor je deelname. Volkstribunaal zeg maar nog eens, absoluut eens met de stelling. Morgen mee beginnen. Nou, morgen in ieder geval weer een nieuwe avondspits. Dat weten we zeker. Nu gaat kunststof zo verder hier op radio met daarin celliste Amber Dokters van Leeuwen te gast morgenochtend vanaf 7 uur. Vandaag de dag met Merel Westrik en in de studio praat zij onder andere met strafrechtadvocaat Mark Teurlings en uitgebreid staat vandaag de dag stil met de terugkeer op het Politieke toneel van Ad Melkert. Het is toch even iets om, uh, om bij stil te staan. Ad Melkert is weer actief voor de PvdA. Dat ziet u morgenochtend vanaf zeven uur in vandaag de dag op Nederland 1. Kijk voor meer details op www.omroepwnl.nl. Morgenavond ben ik terug om half zeven hier op Radio 1... met een nieuwe avondspits, een nieuw gesprek van de dag. Heel fijne avond, geniet ervan en graag tot morgen.